Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In Marseille zouden nog vier tot tien mensen onder het puin van het ingestorte flatgebouw liggen... Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken. Die is afgereisd naar de Franse stad. Correspondent Frank Renaud vertelt wat er precies is gebeurd. Nou, rond half één vannacht was er een harde knal te horen... waarna een gebouw van vier verdiepingen is ingestort. Niet ver van het centrum van Marseille. Delen van de gebouwen daarnaast zijn toen ook ingestort. Er is brand uitgebroken... wat de reddingswerkzaamheden en het zoeken naar slachtoffers heel erg belemmerde. Bewoners van omliggende flats zijn uit hun huis gehaald... omdat er een kans is dat die flats ook gaan instorten. En ben je dit weekend op paaspop je telefoon kwijtgeraakt, dan lag hij misschien op een hotelkamer. Een Roemeen van 47 jaar is vandaag opgepakt omdat hij op hete daad werd betrapt op zakkenrollen. En op zijn hotelkamer vond de politie daarna negen telefoons. Het Pasen is in Ruinen in Drenthe met een domper begonnen. De paasbult daar is vannacht in de fik gestoken door onbekenden. En dat is veel te vroeg, want het moest pas vanavond gebeuren. Met hulp van de brandweer kon een deel van de paasbult gered worden. Vandaag gaan vrijwilligers die bult weer opknappen om het vanavond dan goed te doen. En in Alaska zijn ze wel wat wild gewend. Maar in een ziekenhuis keken ze toch wat gek op toen er ineens een eland in de lobby stond. Maar al snel pakten mensen hun camera om toch even een kiekje te maken, zei de beveiliger van het ziekenhuis. Natuurlijk is dat niet een heel event. Dus so iedereen in zijn curiositeit en willen de foto's. rust naar de area om een get a, get a snapshot van onze our, our visitor te krijgen. Gebeurt niet elke dag, vertelt hij. Dus uh, hij snapte ook wel dat mensen wat foto's wilden maken. Door wat meubels heen en weer te schuiven, is het beest uiteindelijk uit het ziekenhuis gewerkt. En eenmaal buiten viel hij in slaap. Krijg je nog wat weer. Vanmiddag soms een wolkje, soms een zonnetje en een graad of 15. Morgen begint droog, maar in de middag wordt het wat bewolkter en komt er ook regen aan. En dan weer een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Den Oeverzaanstad staat bij Horen een file van 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Komt er een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht.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 Take, take, take what you need Oh, something so sweet. All that I know, you work for elite. They say you're in Paris at some fashion show. So I'm getting closer. That's all I need to know. all and Dior, but I'm didn't all of that. I see more. Yes, I have. A And the mission is your heart. Yes, I'm a man with a mission. And the mission is your heart.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 My flavor, baby Something's wrong If you really feel that you're the one to get away with it I know what you're thinking It's starting to sink Sing it to be a love. Think, think of all the sorrow that love brings. Isn't where you really wanna go? No, I really don't. en de hemel viel Want jij bent iets te mooi voor op aarde Meisje deed het pijn Toen jij het de hemel viel En zou het kunnen dat jij naar beneden dan voor mij Je hebt hele grote plaatjes En ga dan maar koersen vaker Maar toch weet je iets te raken in mij Dag eerder op de avond Toen wij elkaar verzagen Voor dit de situatie dat je het voor mij Het lichaam aan het is al laat. Ik kijk eraan wanneer ik vraag. Wat doet een engeltje als jij op het lijstje plein? En of ik met hem mee wil gaan, ik wist niet deze naam. Maar weet je wat hij tegen me zei? Mijn schuld deed het pijn. Doe jij het hemel viel. Wat jij bent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 Fantastisch. Als het mag ben ik erbij, maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja la la la la ja, la, la, la, ja la la, la la la la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten en dan weet je wel hoe laat.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 en geloof me als dat niet zo is, is Dat ik dan het meeste bouwen. Maar morgen, morgen wordt fantastisch En als het mag ben ik erbij Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij Ja, hela, la, la, la, la Ja, la. En we lag het toch al nooit aan mij. We never defined. She's saying love is like a barren place. And reaching out for human faces. It's like a journey. I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push Shift to overdrive and send a signal that she's hanging all the hopes on the stars. She's saying, love.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 Door mijn dromen en ze stroom door mijn bloed Incroyable niet te geloven Hoe een femme fatale dat doet Alles gaat op en hier Verlies mezelf nog een keer Encore een fois, je te salue Deja, deja, deja vu Een, deux, trois, ik wil je hier Ce soir voor mij geen au revoir je meegaan, dan zijn we samen eenzaam Oh Ricardo, oh Leila ZFM, ZFM.